Open de vergadering. Het woord is aan meneer Van der Ham. Mevrouw Wiegman. Meneer Koppenjan. Meneer Abtroot. Meneer Hernandez, Mevrouw Peters. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Wie is daar voor? Voorzitter. voorzitter. Als ik zeg nee, is het niet. Dank u wel, voorzitter. Dan mag ik nu het woord geven aan de heer Van der Ham. Klinkt dat een beetje lekker, dat applaus, als je dat zo hoort in die kamer? Ja, dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak, want je bent het natuurlijk heel vaak niet met elkaar eens. Maar soms krijg je dat wel en dan is dat heel leuk. Ja. Ja. Welkom allereerst, Boris van der Ham, het vertrekkende Kamerlid voor D66. En het was gisteravond toch een beetje een feestje, een hele bijzondere dag. Deze avond kan niet meer stuk, zei Alexander Pechtold van 10 naar 12. En ik dacht gelijk, ach de arme Boris, dan nou gaat hij weg. <laughs> ja, nou ja, maar dat had ik zelf besloten. Hè? Dus uh, wat dat betreft was, dat, um, was het een mooie uitlui. Want ik heb natuurlijk ook in de tijd in de Kamer gezeten... dat D66 drie zetels had. En zelfs in de peiling op een gegeven moment nul zetels had. Beetje het scenario wat vandaag uh, GroenLinks Precies. heeft. En um, ik heb toen heel hard gewerkt... samen met Alexander en samen met uh, Fatma Kozakaya, um, Heel veel gedaan, niet alleen maar in de Kamer, maar ook in het land. En dan staat opeens die partij weer op twaalf zetels... Dan ja, ik ben 39, dus ik ben nog helemaal niet zo oud. Maar dan voel je wel een beetje dat je, uh, uh, nou ja, uh, toch met enige tevredenheid uh, het kind, uh, laten we zeggen, uh, alleen kan laten. En, uh, nou ja, toch op een of andere manier in, op de 12-jarige leeftijd met 12 zetels, uh, uh, <laughs> uh, toch de, de, de puberteit in kan laten treden. Dus maar ik... maar niet, niet gedacht gisteravond, toch heel, heel erg in jezelf van: toch wel jammer. Dat ik nou juist nee, nu wegga. Nee, want de, de, je, het is eigenlijk nooit een goede tijd om uit de politiek weg te gaan. Want dat is altijd interessant. En ik moet eerlijk zeggen, uh, ik, de afgelopen weken heb ik zeker wel eens gedacht van. Oh, wat jammer. Waarom heb ik dat, waarom heb ik dat besluit genomen? En wanneer was dat? Uh, dik, dikwijls. Uh, met verkiezingscampagnes, met verkiezingsdebatten op televisie. Ik ben echt een politiek dier. En ik heb ook niet tabak van politiek. Ik bedoel, ik, ik ga nu dan uit. Niet omdat ik er uh, genoeg van heb, of dat ik het wel gezien heb... of wat, wat je wel eens bij andere vertrekkende Kamerleden hoort. Ik vind het fantastisch werken. Ik ben twee keer met voorkeurstemmen ook gekozen. Dus ik voel me ook echt een volksvertegenwoordiger. Maar ik dacht wel, ik wil zeker nog een keer in de politiek terugkomen. Maar ik ben nu 39 als ik nog een aantal andere dingen wil doen... en als ik ook nog eens een beetje een frisse neus wil hebben... en eens dus even wat andere ervaringen wil opdoen... dan vanaf mijn 28e in de, in de Kamer hebben gezeten... dan moet ik nu even weg. Dus het is eigenlijk een tijdelijk afscheid. En dat kan heel kort zijn, uh, maar het kan ook heel lang zijn. Maar dat ik ooit een keer weer mij voor de publieke zaak ga inspannen... en weer een volksvertegenwoordiger wil zijn... Dat staat voor mij wel vast. Of dat gaat gebeuren, dat weten we niet. Maar het is wel mijn voornemen. Ja, en vandaag nog in Den Haag geweest? Ja, sterker nog. Ik, ik heb nog helemaal de verhuisvlekken op mijn broek zitten. Ja, je ziet ik, er een beetje showvol uit. Ja, ik heb me ook niet geschoren vandaag, Maar gelukkig is dit radio. Uh, want ik nou, heb vandaag... Te zien op de webcam. Oh, ja, maar de, de radio 1.nl. Ja, nou, nou gaat u daar maar daar niet kijken. Want dan ziet u mij een beetje showvol achter de microfoon zitten. Nee, ik heb vandaag allerlei uh, grote verhuisdozen gepakt in mijn autootje gedaan. Ik heb nu sinds een maand mijn rijbewijs. Uh, en ik heb dat allemaal naar Amsterdam gebracht en uh, ingeladen. En dat zijn allemaal mijn boeken, allerlei archieven. Allerlei zaken die ik misschien ook wel eens voor de toekomst nodig heb. En, en niet even langs die fractiekamer geweest? Nee, natuurlijk. Ik, ja, ik ben ook even mijn collega's gaan feliciteren. Ook van andere partijen. Soms ook even een hand op een schouder gelegd van een, uh, van een collega die er niet in komt. Dus wat dat betreft, dat leed... Um... Dat, dat zie je dan ook gewoon op de werkvloer. Je ziet ook echt iemand er even gebroken zijn... als bijvoorbeeld iemand van GroenLinks is. Dus wat dat betreft, dat zie je allemaal daar. En dan, ja, je spreekt... Ik heb Alexander nog even gesproken. Uh, op dit moment is er een formatie aan de gang... die, uh, een, uh, laten we zeggen, ook een stempel heeft... die ik erop heb achtergelaten. Ja, want, want even voor de duidelijkheid... de fractievoorzitters gingen vandaag niet naar de koningin. Ja. Zoals gebruikelijk. Maar uh, het wordt eigenlijk gewoon door de Tweede Kamer zelf uh, gedaan. Hè? Ja, zes jaar geleden heb ik het initiatief genomen... om een voorstel te doen... aan de Kamer om uh, nou ja, de kabinetsformatie anders in te richten. Niet omdat de koningin het niet goed doet, maar omdat ik het eigenlijk veel logischer vind dat parlementsleden het gewoon zelf organiseren. Daar zijn ze mans genoeg en vrouws genoeg voor. En dat is er doorheen gekomen? Dat is er uiteindelijk we... naar heel veel gedoe doorheen gekomen. Dat is er dit voorjaar eigenlijk in deze vorm doorheen gekomen. Uh, voorstel van mij en ook gesteund door uh, Gerard Schouw, ook van D66. Maar iedereen heeft dat gesteund, dat was meerderheid. En nu is het zo dat inderdaad Henk Kamp vandaag uh, gevraagd is om te verkennen... Uh, nou, wat zo'n beetje de verhoudingen zijn, wat de wensen zijn... zodat straks als de nieuwe Kamer bijeenkomt, dat is uh, volgende week donderdag... dat er op basis van een stuk wat hij gaat produceren een debat kan plaatsvinden... en dat de formatie verder kan gaan. En dat is iets wat ik zes jaar geleden ben begonnen. Ja, dat is toch een beetje een hurra -stemming, stemming vandaag Ja, is wel, Boris van nou, de. Nou, ik vind het wel leuk dat je dus inderdaad wel echt wat kan veranderen. Dit is een nou, heel staatsrechtelijk ding, maar het is wel heel concreet. Goed, wat ook concreet is, is dat er vandaag er wordt gehonkbald. Het EK honkbal Zweden tegen Nederland. En Andy Houtkamp, die Houtkamp kijkt daarnaar. Ja, er staat al 5-0 voor Nederland. Uh, twee slagbeurten geweest voor Nederland. Nederland duidelijk te sterk voor de Zweden. Nederland wil graag de Europese titel terughalen die twee jaar geleden verloren werd aan Italië. Het zit, zit er dik in dat uh, Italië ook de belangrijkste tegenstander wordt. Zweden in ieder geval niet, want Zweden staat al na twee slagbeurten met 5-0 achter tegen Oranje. Boris van der Ham, het uh, Kamerlid voor D66... die uh, 20 september afscheid neemt, voorgoed uh, weggaat. Althans, hij zei net, misschien wel niet voorgoed. Nee, zeker niet voorgoed. Het is een sepette maar dat kan ook heel lang zijn. Ja, je moet nog maar afwachten of ze je terug willen, maar daar gaan ja, we het precies, straks nog over is, hebben. Dat is nog een ander ding. Ja. Precies. Uh, tien jaar in de Kamer gezeten, dat is een feit. Laten we even luisteren naar een klein overzichtje uit die tien jaar. D66-kamerlid Boris van der Ham, tot voor kort voorzitter van de Jonge Democraten. Dat Roger van Boksel zijn plek in de Tweede Kamer niet gaat innemen, kom ik erin. Dus dat is... Uh... Ook heel erg leuk. Als je de politiek wil veranderen, dan moet je niet alleen maar dat vragen aan politici... maar dan moet je ze er ook toe dwingen. Dus je moet ook de systemen aanpassen. Dat moet veranderen aan de politiek. Luisteraar Kamerlid Boris van der Ham. Ik heb me dan vooral even op primair onderwijs gestort, want daar ben ik woordvoerder op. Had u uw voorstel een meerderheid om dat artikel godslastering te schrappen? Waarschijnlijk wel. De heer van der Ham. Voorzitter, graag een toezegging van de minister. Boris van der Ham, nummer twee op de lijst. Wat was uw gevoel bij die tien zetels? Nou, een enorm goed resultaat. Boris van der Ham stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor D66. Hij keert na de verkiezingen van 12 september niet terug in de Tweede Kamer. Ja, u vertelde net waarom u wegging. Uh, nou is het volgens mij wel een soort publiek geheim... dat het ook niet zo boterde tussen u en... u gaat gelijk lachen, <laughs> ja. Alexander Pechtold. Dat, dat valt heel erg. Dat is helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar. Nee, het is interessant dat... Dat, ik heb dat op een aantal sites gelezen. Nee, wij hebben klopt eigenlijk, niet? Nee, het klopt niet. Alsof het een reden zou zijn dat, dat u ging. Nee, natuurlijk niet. Nee, vanzelfsprekend niet. Nee, nee, wij hebben eigenlijk een hele goede verstandhouding. Wij hebben elkaar natuurlijk wel leren kennen in een periode... dat D66 ongelooflijk op zijn gat lag. Nul zetels, ik vertelde het net al. En um, ja, dus dat hebben we met heel veel uh, bloed, zweet en tranen opgebouwd. En dat Alexander Pechtelt niet ik wel eens... Uh, ja, discussies hebben gehad. Ja, natuurlijk. Denk je dat dat niet normaal is. Uh, op het moment dat je aan een, aan een politieke partij. Uh, bezig bent te werken. Vanzelfsprekend. Maar wij hebben er wel voor gezorgd. met z'n allen, ook met Vatmar Kaya... ook anderen, ook in de Eerste Kamer. dat die partij. Uh, weer naar boven is gekomen. Dus dat is echt. Ik, heb, ik lees dat soms. En ik heb ook. Een paar dagen geleden hebben we ah, met Alexander over denk, van, het, is, het is, Wat daar staat klopt 100% niet. Nou, Dan hoeven we het daar niet meer over nee. te hebben. Dan wil ik wel weten. wat die tien jaar, eh, Boris van der Ham, dan hebben gebracht. tien jaar dat vechten. Eh, inderdaad, in een driemansfractie op een gegeven oh, moment. Ja. Wat, wat, wat heeft het je gebracht? Um... Nou ja, als je heel zakelijk kijkt, kan je zeggen dat ik een behoorlijk wat initiatiefwetsvoorstellen heb ingediend. Hè, van nou ja, het voorstel van de, van de formatie, maar ook een paar rond onderwijs. Uh, het referendum over de Europese Grondwet in 2005. Uh, maar ook over allerlei vrijheden, de winkeltijdenwet. Die moeten nog allemaal wel door de Kamer, maar die heb ik wel zelf geschreven. Dus heel veel initiatieven. Um, nou, wat het me ook heeft gebracht, is dat ik tien jaar ouder ben. Ontzettend veel meer heb meegemaakt door ik als Kamerlid. Uh, ik ben je ongelooflijk bevoorrecht. Eén, omdat je bent gekozen in een functie waar je wel dingen kan veranderen. Maar waar je ook um, ongelooflijk in staat wordt gesteld... met mensen die soms veel slimmer zijn dan jezelf te praten. Die je allemaal informatie geven, waardoor je zelf ook slimmer wordt. Dus je bent een veel verrijker persoon geworden. Je hebt zoveel mensen meegemaakt, zoveel mensen gesproken... die je misschien anders nooit gesproken zou hebben. En noem er eens één. Nou ja, dat is echt, ik vind het meest treffende dat ik een keer in een, in, een, in een week tijd. dat ik een keer op bezoek was bij Willem-Alexander en Maxima. met een aantal kamerleden. Dus echt net de onderkant, met de bijna koning. En tegelijkertijd ook in diezelfde week een, een bezoek bracht aan de voedselbank. in Amsterdam Zuidoost. En dat, dat contrast. Um, en ook het feit dat je daartussen meandert als Kamerlid... He, dus in met mensen die het heel goed hebben en heel rijks en heel succesvol zijn... en mensen die echt aan de onderkant hangen. Dat, dat meanderen tussen uh, al die verschillen, dat is... Heel belangrijk en heel interessant. En als je een echte volksvertegenwoordiger bent, en dat heb ik geprobeerd te zijn, is om dat ook aan elkaar te verbinden. En om dat ook bij elkaar bespreekbaar te maken. Ja, hoe bedoel je dat? Heb je het dan over de voedselbank bij Willem-Alexander en Maxima? Ik geloof dat we het daar zelfs nog wel over hebben gehad. gewoon dat je daar, je hebt het natuurlijk over politiek. Maar uh, over dit soort gesprekken mag je natuurlijk nooit uh, klappen. Oh, maar nu wel. Maar dus natuurlijk het ben nou je? de kamer uit. Hoort niemand. Precies. Nee, maar wat dat betreft moet je dat aan elkaar koppelen. En dat is, een, um, dat is heel erg belangrijk en interessant. En het verbreed ook wel je, je horizon. Sommige dingen, omdat je in de kamer hebt gezeten en meer weet... word je gematigder, omdat je denkt van... nou, het zit genuanceerder dan je eerst, in eerste instantie dacht, zoals. Nou ja, heel veel, heel veel sociaal-economische zaken over de gezondheidszorg. Sommige dingen word je juist, hoe meer je ervan weet, radicaler. Of veel uitgesprokener. Eén van die voorbeelden is voor mij bijvoorbeeld dat ik... ja, ik werd op een gegeven moment, omdat niemand anders dat wilde... werd ik landbouwwoordvoerder toen ik net in de kamer kwam. Ik had het eigenlijk nooit zoveel mee gehad, dus mee heel erg inlezen... En ik dacht van, ja, dierenwelzijn, ach. Nou ben ik in heel veel stallen geweest en heel veel van dat soort dingen gezien. En ik ben, ik ben inmiddels al lang geen landbouwwoordvoerder meer. Maar daar ben ik echt wat feller op geworden. Van, dat is toch schandalig dat uh, we in zo'n... Uh, ja, zo'n rijke samenleving, zomaar dieren omgaan. Dus soms word je gematigder, soms word je, laten we zeggen, wat feller. Ja, en dat, dat zijn een beetje de politieke zaken. Maar we ja. het eens over het persoonlijke leven hebben. Want het is natuurlijk ook een zwaar leven. Zeker. Uh, uh, veel op pad, debatten, tot laat in de avond. Ik bedoel, wat heeft dat je gebracht? Of wat heeft dat je afgenomen, kan ik misschien beter vragen? Nou, dat je een rijker mens wordt, dat je veel meer ervaring hebt... dat maakt je wel, ook in persoonlijke zin, een rijker mens... Maar ja, ik heb de afgelopen tien jaar natuurlijk heel veel dingen meegemaakt. Mijn ouders zijn allebei uh, vredelijk jong overleden. Dat is wel heftig. Um, ik heb ook een uh, relatie gehad die tijdens mijn kamerperiode is geëindigd. Um, dat heeft allerlei oorzaken die ik niet met de luisteraars van Max ga delen. Maar een van de oorzaken is wel dat je elkaar op een gegeven moment zo weinig ziet. Niet alleen maar door mijn baan, maar ook door mijn partnersbaan, mijn ex-partnersbaan. Waardoor je dus, um, waardoor dat... Dus dat wel een element heeft. Nou, dan moet je dus heel erg voor uitkijken. Dus ja. ik sprak pas een nieuw Kamerlid. Althans, hij een nieuw Kamerlid gaat worden. En daar heb ik ook tegen gezegd. Let op je vriendin. Zorg goed voor haar, Zorg dat je er wel op tijd bent. Ja, want dat, dat, heb, dat, dat heb je eigenlijk te weinig gedaan. Nou ja, waar, dat, dat is misschien wederzijds. Hè, dat je op een, op, een, op een gegeven moment elkaar te weinig meer ziet. Of te weinig spreekt. Dat maar kan. deels komt dat wel door? Deels door het harde werk. Maar dat, dat is hier natuurlijk in allerlei banen. Maar ook in deze baan. 80 uur in de week is een heel normale tijd die je daaraan voldoet. En zijn er nog dromen uiteen gespat in die tien jaar? Dromen uiteen gespat. Eigenlijk, ik, ik zei al hè, aan het begin van het gesprek, ik ben nog niet klaar. Dus ik heb nog wel een aantal dromen staan waarvan ik denk, van ja, misschien heb ik die nu nog niet ingelost, maar dat ga ik dan nog wel doen, maar misschien als ik wat ouder ben. Uh, want er zijn nog genoeg dingen aan Nederland en Europa en de wereld en het universum te veranderen. Maar um, nee, ik ben eigenlijk, als ik mezelf ook vergelijk wel eens met andere vertrekkende Kamerleden of mensen die lang in de politiek hebben gezeten, ben ik eigenlijk niet zo cynisch. Ik ben minder negatief dan heel veel anderen. Ik zie dat je als je echt werkt en je ook niet te veel aantrekt van de agenda's van anderen, dan kan je behoorlijk wat doen in de Kamer. Maar je moet niet. Je moet wel een beetje ook door de gebaande paadjes willen. Willen gaan. En ik heb gevonden in mijn Kamerlidmaatschap dat ik, dat ik dat wel heb gedaan. En het niet zo helemaal heb willen doen zoals anderen het hebben willen doen. En dan kan ik concluderen dat ik niet echt heel grote ballonnen heb die doorgeprikt zijn. sommige zijn, ja, sommige zijn een beetje ingezakt, dat, dat kan wel, maar die zijn dan nog wel. Maar de meeste dingen die ik heb willen doen, initiatiefwetsvoorstellen schrijven, ik heb twee boeken geschreven. Um, ja, dat is wel gelukt. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. EK Hoenbal wordt gespeeld, Zweden tegen Nederland en die houtkamp. Het begon heel goed voor Nederland, 5-0 voor. Maar de Zweden hebben in de tweede Zweedse slagbeurt iets terug kunnen doen. Puntje gescoord, een paar mooie hongslagen. Ik denk niet dat Nederland in grote problemen kunt komen hoor vanavond. Want Nederland blijft soeverein en gaat nu weer aan slag komen in de eerste helft van de derde inning. Uh, Nederland dus uh, 5-1 voor tegen Zweden op dit EK in eigen land. Zonder op de dagelijkse standaard Wat zei je allemaal Boris? Nee, jij zei dan net over die, over die vraag. Luister even zit. naar het honkbal, hoor. Ja, maar, ja precies. Jij ja, nee, praat er gewoon door. Ik praat er gewoon door. Ja, nee, je... je kwam dan net met die vraag over interne partijdingen. En dan lees je inderdaad soms op websites dingen die gewoon 100% niet kloppen. Dus ik denk dat je daar vandaan. Had. Dat zei ik er hey. even. Het zit je hoog, hè, dat ik die vraag heb gesteld? Nee, normaal niet. Maar ik vind het zo grappig dat het allemaal zomaar gekopieerd wordt. En dat het dan ja. weer terugkomt. Ja, ja, ja, maar ik check het bij jou. Dat ja, is precies. mijn checker van vanavond, ben ik. precies. Goed. Nou, Boris van der Ham is te gast. Hij gaat weg bij deze 60 Althans, hij gaat uit de Kamer. Hij heeft daar tien jaar in gezeten. En uh, we hebben uh, acht mensen uitgenodigd. Dat is een hele serie die we kunnen beluisteren bij Twee Dingen de komende weken. Uh, en wij gaan die mensen vragen om iets mee te nemen. Dat hebben we ook aan Boris van der Ham gevraagd. Wat ligt er voor je? Iets wat herinnert uit die tijd in de Tweede Kamer? Nou ja, ik ben ooit begonnen. Uh, ik heb twee jaar geschiedenis gestudeerd. Maar ook, ik heb ook uh, vier jaar lang de toneelschool gedaan aan Maastricht. Ik ben eigenlijk een klassiek getraind acteur. Daarnaast... Ben ik, ben ik ook voorzitter van de Jonge Democraten geweest, et cetera. toneel was de eerste liefde. Dat, nou, nee, dat is niet helemaal waar. Politiek was mijn eerste liefde, toneel was mijn tweede liefde. Uh, maar um, ik heb uh, natuurlijk in die tijd uh, heel veel van de koningsdrama's... Uh, bij mijn eigen partij gezien, maar ook bij heel veel anderen. En, um, en soms moet je ook wel denken aan de toneelwetten... die soms ook in de politiek opgaan. En er zijn natuurlijk prachtige teksten die soms ook slaan op dat je soms in moeilijke tijden ook moet, moet doorzetten. En maar wat de toneelwetten? de nou, toneelwetten. Dan, bedoel, nou, ja, laat me maar, maar eens een voorbeeld noemen, even naar Jolanda Sap. Hè? Want die staat dan vandaag zo onder, in de belangstelling. En ook de afgelopen weken. Een van de toneelwetten is dat je als je de koning, of in dit geval de koningin, moet spelen. dat je dan niet dat alleen maar zelf kan doen. Hè? Als jij een koning op het toneel speelt, dan, dan moeten de mensen om jou heen zich zo gedragen dat het publiek weet... oh, dat die, me die mevrouw of die meneer in het midden... dat zal wel de koning of de koningin zijn. Dan kan je, als je te gewichten gaat doen... Dan, ja, dan ben je een aansteller. Nee, de mensen om jou heen moeten jou tot koning of koningin spelen. En wat je nou bij zo iemand als Johan Andersap hebt gezien... de afgelopen uh, maanden, en dat zie je natuurlijk vaker in allerlei partijen gebeuren... is dat als niet de leider of de, de leidster wordt gedragen door de mensen om haar heen... Dat het, dat het voor haar of hem ook een onmogelijke taak is om dan ook de leider te zijn. Dus dat is nou zo'n toneelwet dat in het acteren als er speelt... maar ook eigenlijk in gewoon hoe je omgaat met leiderschap. Je kan heel veel de schuld geven aan leiders... maar het gaat vooral ook om de mensen daaromheen. Maar goed, wat heb je meegenomen? Ik heb, ik heb hier iets totaal anders meegenomen. Ik heb een prachtig zinnetje wat ik, al mijn, um, uh, wat ik al mijn toekomstige collega's... althans de mensen die straks worden beëdigd, graag wil meegeven. Dat is de bekende, misschien ook een beetje clichématige zin uit Hamlet. To be or not to be. Te zijn of niet te zijn, zegt Hamlet. Um, zie daar de vraag... Is Shakespeare, het... Shakespeare, ja, is Shakespeare. Shakespeare. Ja, dames en heren, dat weet u toch wel. U bent van Max, dat weet u toch wel. Um, maar te zijn of niet te zijn, zie je daar de vraag. Is het edeler voor den geest de slingerstenen en pijlen... van het neidig lot te dulden... of het hoofd te bieden aan een zee van plagen... en door verzet ze te enden? Een hele oude vertaling, maar daar staat... of is het nou edeler om ja, te dulden het lot en hoe de dingen zijn... of ga je het hoofd bieden aan een zee van plagen... en door verzet, door bijvoorbeeld in de politiek te gaan, ze te enden. En nou ja, de twijfel die Hamlet daarover heeft... van is het nou beter om te slapen of te sterven? He, eigenlijk is daar geen verschil tussen, want je doet in beide uh, toestanden niks. Um, nou, dat is natuurlijk de reden waarom toch al die mensen... zich gisteren verkiesbaar hebben gesteld. En of je nou van de PVV bent of van D66 of GroenLinks... al die mensen komen toch met bepaalde idealen in de Kamer... En, het wordt wel eens een beetje cliché, maar het feest van de democratie genoemd. Maar het zijn allemaal mensen die toch proberen hun idealen te verwezenlijken... voor de mensen die op, wie op hen gestemd hebben. En dat vind ik toch altijd wel mooi. En ik vind die twijfel hier van Hamlet... en een mooie overweging van Shakespeare van... moet je nou iets doen of moet je nou iets niet doen? Hm. Nou, en... Om iets te doen. Ik heb gekozen om de afgelopen tien jaar wat te doen. En heel veel mensen straks, op 20 september, als ze geïnstalleerd worden, gaan dat ook weer proberen ja. te doen. En, en dat boek dat lag dus uh, in jouw kamer in de tweede. Onder andere, ja, ik had heel veel boeken. Ik heb vanaf maar die is voor vandaag meegekomen mee met Vandaag heb, heb ik met die met die doos meegenomen. Ja. Ja. En, en wij mogen er nu uh, naar kijken. Ja. Hij ligt hier voor me op tafel. Even nog terug naar dat uh, acteren. Want Inderdaad, jij was al vanaf je vijftiende geloof ik geïnteresseerd in politiek. Daarna ben je denk ik naar de toneelschool gegaan en ben je uh, in een paar gezelschappen terecht gekomen. Daar heb je uh, toneel gespeeld totdat je de Tweede Kamer inging. In Niet helemaal, ik heb ook nog een, het Europese parlement en de Tweede Kamer zelf ook nog even gewerkt. Dus, uh, dus het was echt een mix van, um, ja, van, van, van dat en ook heel veel politiek. Ik was ja, maar was, van het handig, was het handig inderdaad om uh, dat talent te hebben om te acteren? O, als acteur wel, ja. In de nee, politiek in, in, in heb je niks de politiek. aan. Nee, echt niet? Nee, nee, daar heb je niet zoveel aan. Het enige is dat als je schor bent. En dus als je gewoon. Ja, bijvoorbeeld nu ben ik een beetje schor omdat we heel veel muziek hadden. bij het D66-feestje gisteren. Dan kan je als het echt erg wordt. Heb je een paar trucjes. Om ervoor te zorgen dat je nog een beetje verstaanbaar klinkt. Zonder microfoon. Dat is een van de weinige dingen die je wel hebt. En misschien zit er ook wel iets in dat je. Um, dat, kijk, Politici, ook ambtenaren, die zijn soms heel erg geneigd... zie je trouwens ook bij journalisten wel... om het te doen zoals het, zoals het ze geleerd is. En het, zoals het de normale patronen zijn. Heel veel journalisten zag je ook de afgelopen dagen... eigenlijk een beetje maanden eigenlijk, uh, onzeker worden... omdat opeens de patronen anders werden... dat opeens de SP de grootste zou kunnen worden. Dat vonden ze allemaal heel erg... Uh, onvoorspelbaar, want dat was op de School voor de Journalistiek niet geleerd. Ook journalisten zijn heel conventionele mensen over het algemeen. Um, nu veel over Boris van <lacht> nee, maar, maar Ik heb de... heel erg een neiging om iets te nee, gaan zeggen. Ik, maar ik dat zit dat je ook niet. te prikkelen. Ik zit, probeer het ook. Nee, het lukt niet. Maar, maar, je, ziet, maar je ziet dat laten we zeggen, die vaste patronen heel, um, heel erg uh, ingesleten zijn. En wat, ik, wat wel zo is, dat als je op een opleiding hebt gezeten... waarin dat per definitie alles wat normaal is en wat zo ingesleten is ter discussie staat, dat, dat heeft natuurlijk ook wel een versterkend gevoel... als je zelf toch ook al wel een beetje uh, uh, brutaal bent. Ja, maar toch, ik kan me ook voorstellen dat je als politicus... niet altijd helemaal de waarheid uh, kan zeggen. Is het dan ook handig als je gewoon met een stalen gezicht... omdat je dat weet hoe dat moet, omdat je acteur bent geweest... kan zeggen van nee, want dat is niet zo. Ik had geen ruzie met Alexander Pechtel. Nee, als je, als je een goed politicus bent, dan moet je waarachtig zijn. Dus moet je niet... Uh, uh, uh, liegen als zodanig. Moet je niet doen. Nee, maar een beetje omheen draaien. Uh, ja, en een nou, beetje uh, anders vertellen. Of... Je, je, je, je, kan, je kan ook. Je, niet alles gaat iedereen aan. Maar je moet niet liegen. Want ik, een van de dingen waar ik ook niet cynisch over ben geworden. De waarheid komt altijd naar boven. Dus of het nou in eerste instantie is, of in tweede instantie of derde instantie. Uiteindelijk uh, wint de waarheid. En eerlijkheid. En niet altijd in eerste instantie. Zeker niet. Maar uiteindelijk wel, en dat vind ik een hele belangrijke... want uiteindelijk is ook de manier waarop wij onze samenleving... met heel veel media hebben ingericht... Hè, waar de, de, de camera's eh, als een soort van microscopen eh, op, op de politici zitten... maar ook op allerlei andere opiniemakers... uiteindelijk onwaarachtigheid wordt doorgeprikt. Het punt is natuurlijk wel, eh, sommige dingen zijn ook niet belangrijk. Ik wil, eh, sommige dingen, eh, ja, zijn, daar hoef je niet heel erg over uit te wijden... Eh, omdat ze niet over de zaak zelf gaan... Maar voor de rest moet je ervoor zorgen dat je eerlijk bent... moet je niet eromheen draaien op het moment dat het gaat over de, over de dingen... waar het in de politiek over moet gaan. Nog twee dingen. Ja, we zijn bijna aan het eind van de uitzending alweer. En wij gaan uh, al die uh, scheidende Kamerleden dezelfde eindvragen stellen. Dus ook u. En dat zijn de volgende twee. Um, als wij u nou over vijf jaar komen opzoeken... waar vinden we uh, Boris van der Ham dan? Ja, ik had die, die, die vraag wel een beetje verwacht. Want die vraag krijg je heel veel. Um, maar ik weet dat eigenlijk nog helemaal niet zo erg. Misschien... Ben ik wel, uh, zit ik wel in de media, zit ik wel op uw stoel. Misschien ben ik wel uh, mijn een nieuw boek aan het promoten. Ik heb net een boek geschreven uh, over de moraal, de vrije moraal. Het is maar 12,50 dames en heren, ik koop het in de boekwinkel. Gaat het al zo slecht met Boris vandaan? Nee, het gaat heel goed, maar ik ben nu een ZZP'er, dus ik moet nou verkopen. Dit is gratis centen. Uh, het kan ook zijn dat ik uh, misschien wel weer in de politiek zit. Dat weet ik echt niet. En ik vind dat het niet weten op dit moment... Het Ja, even kijken wat ik allemaal ga doen. Ik heb heel veel plannen hoorden. Maar liggen de al aanbiedingen? Ja, maar die vind ik allemaal heel saai. Dus die ga ik niet doen. En wat gek dat Boris van der Ham saaie aanbiedingen krijgt. Nou ja, omdat er heel veel saaie banen zijn misschien. Ja. Nee, ik, wil, ik ga het nu eens even zelf uitzoeken. Ik ga nu niet ergens in loondienst onmiddellijk. Nee, ik ga een aantal, in ieder geval de aankomende maanden... ga ik uh, ja, heel veel lezingen geven en dat soort zaken. En voor de rest ga ik ook uh, weer werken aan een nieuw boek. Maar stel nou dat er een uh, formatie uitrolt waar D66 een rol uh, in speelt. Ja. En dan belt Rutte en die zegt... Boris, ik vind jou wel een leuke staatssecretaris voor cultuur. Ja, ja, nou ja, het zou heel gek zijn dat Rutte daarvoor belt. Dat zal dan waarschijnlijk Alexander Pechtold zijn. Want die gaat er dan over. Nee, ja, maar echt... Rutte is de premier, dus ik weet niet wie de belt. Ik weet helemaal niet hoe ja, het gaat, maar goed. Even aan het staatsrecht werken. Uh, nee, maar... Um... Ah, <laughs> toch nog even, katten toch nog even kat katten, journalist. <laughs> nee, maar... Um, uh, nee, weet je, ik heb bij dat soort vragen... Moet je nooit zeggen, uh, oh, absoluut nooit. Want dat is onzin, mm. want dat weet je niet. Maar zou je het zou je... willen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. En dat is echt een eerlijk antwoord. Omdat ik ook heel erg uh, de afgelopen tien jaar... In, en om het Binnenhof heb gezeten... ik er juist nu ook voor gekozen heb om dat even een tijdje niet te doen... zeg ik nooit, nooit, nee, dat zeg ik niet. Want dat is onzin, want dan zou ik niet waarachtig zijn. Maar het is ook waarachtig als ik nu zeg... nou, dat is niet per definitie een ja. Want, um, uh, en dat is ook nog maar helemaal de vraag... of dat er überhaupt van komt. Nou, nog even de laatste uh, vraag die ik had. Van, uh, welke, welk ding ga je nou doen waar je geen tijd meer voor had? De afgelopen jaren, noem eens één ding. Wat er echt moet gaan gebeuren. Nou, het schrijven vind ik heel belangrijk... En ook weer meer familie zien. Ik ga morgen weer een hele dag op mijn zoon passen. Dus wat dat betreft, uh, dat soort zaken is ook heel belangrijk. Goed. Nou, daar wens ik je heel veel succes bij, Boris van der Ham. Ik heb trouwens het hele half uur je gezegd... Ja, dat had er eigenlijk ook gevraagd moeten ja, worden. Ook dat gedaan. had je kunnen leren op de ja, school. Sorry, dus ja, ja, ja, ik heb hem wel afgemaakt, maar nee, we is niks. me niet geleerd. Dank je wel. Tot zover deze eerste aflevering van een serie gesprekken... met vertrekkende Tweede Kamerleden. En de eerste gast was Boris van der Ham van D66. Morgen zit hier collega Margeet Reintjes... met Charlie Abtroot van de VVD. En zometeen BNN Today met Willemijn Veenhoven. Alice, heb je hem gezien gisteren? De held... Ik weet niet welke held, ik heb zoveel helden gezien. Maar... Herman is German. Woo! Oh, Herman, ja natuurlijk. <laughs> ja. <laughs> zo meteen is hij hier over zijn heldendom te praten. Ik vond en... zijn pak wel mooi. Ik vond alles allemaal hem mooi. Oh, ik, uh, ja. Goed, en dat vond Gio zo ook, toch Gio? Het is oh, ook inmiddels een gegeven. grote held van Gio. En Gio is hier ook Lekker een... Uh, Lekker lakoniek Behoorlijk, ja. Gio praat over zijn extreem vermoeiende zomer. Maar wel heel erg leuk. En Dionne komt ook net binnen. Hi. Het wordt nog gezellig. Maar eerst het nieuws van half negen met Ewout Jong.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 En Kamp, de verkenner die de kabinetsformatie gaat voorbereiden... begint morgenochtend vroeg met gesprekken met de fractievoorzitters. Kampen rapporteert binnen een week zijn bevindingen aan de Kamer. De Tweede Kamer houdt volgende week donderdag een debat over de formatie. En Jolande Sap blijft aan als groenlinksleider. Ze heeft vandaag met de partijtop overlegd... over de grote verkiezingsnederlaag van gisteren. En De conclusie was dat ze niet opstapt... en dat een commissie onder voorzitterschap... van de Amsterdamse wethouder van Est de nederlaag gaat evalueren. In Libië zijn enkele mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid... bij de aanval op het Amerikaanse consulaat van dinsdag in Benghazi. Bij die aanval kwamen ambassadeur Stevens en drie andere Amerikanen om het leven. Volgens de Libische onderminister van Binnenlandse Zaken... worden de verdachten op dit moment verhoord over de aanval en hun rol daarin. Meer details wilde hij niet geven. Een Amerikaanse vertegenwoordiger bij het Internationaal Atoomagentschap, IAEA... zegt dat Iran bewijsmateriaal op het militaire terrein in Parchin systematisch vernietigt.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 Het waren vermoeiende weken voor de politici in Den Haag. Maar ook Ron Vrezen en Michiel Breedveld van de NOS die zagen Mark Rutte vaker dan hun eigen familie. Zo meteen vertellen ze erover. En we gaan het hebben over paragnosten die zich mengen in vermissingen. Onze crime man Mick van Weli denkt er zo het zijn ervan. En Joris Kreugel mocht mee met een vrijwilliger van D66 tijdens hun verkiezingsavond. En deze vrijwilliger die wil ook nog iets kwijt aan Alexander Pechtold. Een sms van mijn moeder dat ze op ploenie vond lijken. <laughs> nou, ik drink andere koffie. Ja, ach, ach, ja prima toch. Toch ja. even gezegd. Als je je webcam aanziet op radio1.nl, dan zie je uh, heel veel mensen. Dan zie je Dion, dan zie je Luc, en dan zie je wielerverslaggever Gio Lippens. Um, Gio, je bent nu even vrij, eventjes. Volg je dan toch wel weer de ronde van Groot-Brittannië? Ja, zeker. Ja, ja. Helemaal. En je komt de net uit De afgelopen dagen het voortdurend op tv gekeken ja. en vandaag toevallig niet. En winter ineens in Nederland, maar dat hoor je straks van Jonen. En je <lacht> komt net terug van, uh, van Valkenburg. En ik kom net even terug van Valkenburg, even verkend. Zometeen meer over jouw uh, drukke zomer. Maar je is natuurlijk de Luc. <laughs> ja, zometeen today's topics nieuws over de verkiezingen. Uiteraard berichten over de winnaars, de verliezers. GroenLinks in een soort van machtscrisis. PVV is niet iedereen kwijtgeraakt. Als hij groot genoeg is, heb je niemand nodig. Kan hij alleen werken. Misschien krijgen we de gulden dan weer terug. Dat alles weer in het normale komt. Ja, goede oudheid. En een verslag van een hete avondje Paradiso bij uh, de Partij van de Arbeid. En de perikelen van een stembureau. Kortom, voor ieder wat wils. Straks naar 9 uur. Ja, drukke zomer, drukke zomer, denkt de En ik dan? Dan nou, gaan ja. gewoon door. Johan. Ja, gaat niks aan hand. Goed dat je er weer bent met het sportnieuws. Ja, met bijvoorbeeld uh, het Europese kampioenschap honkbal. Nederland speelt vanavond in Rotterdam tegen Zweden. Het eerste duel voor Oranje in de finale ronde. En in Rotterdam is Andy Houtkamp. Andy, goedenavond. Hallo. Half acht begonnen, hè? Hoe gaat het met ja. Oranje? Nou, bijna, bijna klaar. Ah, kijk, zo kennen we ze weer. Zo is <laughs> het. 9-1 voor. Een uh, veel te sterk voor de, voor de Zweden. Onder andere in de afgelopen slagbeurt die Nederland heeft gehad. Uh, drie slagbeurten gehad. In de tweede vijf punten, net vier punten. Onder andere een prachtige driehongslag van Nick Urbanus. Maar uh, de Zweden één puntje zelf gescoord op het werpen van Diego Mar wel. In de andere wedstrijd die vanavond wordt gespeeld, is het uh, wel heel erg spannend. Daar speelt Italië tegen Duitsland... En daar staat het nog 0-0. Voor Nederland geen problemen vanavond. Het staat 9-1. En bij 15 punten verschil is het al na vijf innings over. En eigenlijk verwacht u dat wel een beetje. 9-1 na 2,5 inning. Dankjewel Andy Houtkamp. Morgen begint het Nederlands tennisteam aan het lastige Davis Cup duel met Zwitserland. Timo de Bakker moet het in de eerste wedstrijd opnemen tegen de nummer 1 van de wereld, Roger Federer. De bakker, kijkt er naar uit. Zeker. Uh, heel veel zin om, uh, om morgen te spelen. Ik dat ik risico's zou moeten nemen, zal duidelijk zijn. Uh,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 I think this one's going to be also again special because of the Dutch fans. They make this always a, a special place to play for me. They were really excited to see me in Rotterdam. This time around, I'm sort of uh, sure they're going to be supporting more their own players, which they're supposed to be doing. but. Uh, I'm looking forward to a nice tie. I hope for not too much rain and, and some good matches. So yeah. it's going to be an exciting weekend, hopefully. Federer verheugt zich dus op een weerzien met de Nederlandse fans. Hij hoopt op goed weer en boeiende wedstrijden de komende dagen. En ook Davis Cup captain Jan Siemerink heeft zin in het komend weekend. Hij verwacht een feestje. Heel veel mensen hebben toch uh, gehad deze week ook over Federer. Komt hij wel, komt hij niet? Je voelt die hype, voel je je eigenlijk helemaal uh, ook... Uh, ook in ons team, maar ook eromheen. De fans staan erop te wachten. Nou, die kunnen hem dan eindelijk in, in levende luif zien... tegen teg onze beste Nederlandse tennissers. Dus dat verwacht ik morgen dat dat uh, gaat gebeuren. Dat was Jan Siemerenke. De duel tussen Federer en Timo de Bakker is morgenochtend... vanaf 11 uur te horen op Radio 1 en te zien op Nederland 1. En straks in Langs de Lijn ook nog Mark de Maar. <laughs> Die uh, een etappe heeft gewonnen in de uh, Tour of Britain. Mm -hmm. Echt joh? Prachtig. En zo ah. meteen natuurlijk ook nog meer honkbal bij ons. En weet je nog, Dionne in Londen... volgens mij hebben we een Will and the People Lying in the Morning ja. Sun. Ja, hoor. Ze, ze waren dit weekend op Into the Great Wide Open, Vlieland. En ik was lying in the morning sun en daardoor miste ik ze. Maar dus <laughs> nog één keer. I am a man you see and one day I will be alive in the morning sun.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 In the morning sun, will and the people. Radio 1 PNN Today. De bekendste showbiz-fotograaf van Nederland, Joop van Tellingen, die is vandaag op 67-jarige leeftijd overleden. Hij was al een tijdje ziek. Nou ja, je weet het. Toetbekend Nederland heeft met hem te maken gehad. Henny Huisman, heeft Joop van Tellingen jou wel eens te grazen genomen vanuit de bosjes? Uh, nee, want zo'n soort leven heb ik niet zo geleid. <laughs> uh, ik was uh, heel erg uh, ja, bevriend met hem ook, ja. dus hij hoefde bij mij niet in de bosjes te liggen. Uh, maar dat heeft hij bij me geen dal gedaan. Ja, uh, vanzelfsprekend. Want we hoorden er ook echt bij. Aan de andere kant was het ook wel echt uh, paparazzi op zijn Hollands hoor. Dus. Uh, nou ja, en, hij, hij is een beetje begonnen met dat hè? Ja, hij, hij, hij, hij schreeuwde je naam bij de Rode Loper. En dan, uh, en dan keek je op en dan, uh, en dan had hij je. En, uh, en hij had toch altijd een praatje en fantastisch. En hij riep ook. Als het bekende Nederlanders uh, liepen: uh, Kijk maar naar mijn fototoestel. Ik heb de meeste lasers. Weet je wel, hij ja. had het op een soort. Uh, uh, Charme ja. en een soort ja, op, een, op een leuke manier praatjes dat je, je wel naar, naar zijn camera ja. keek En jullie gaan al heel lang terug? Ja, al meer dan 30 jaar. Kijk, uh, uh, hij heeft heel veel gedaan ook voor mensen die uh, onbekend waren. En dan op een of andere manier toch in zo'n blaadje wilden staan om, om toch een beetje door te breken. En hoe ging dat bij jou dan? Nou, hij had een uh, was een, een concept van uh, Demis Roesers. Ja, ah, de, de Griek in de jurk. Uh, ja, ja, precies. Ja. En die Demus Roussos, die was uh, in Nederland. En hij schoof me zo uh, uh, naast hem op een of andere wonderlijke manier. En die man, uh, die keek even op. En ik natuurlijk uh, keek ook op, vanzelfsprekend. En die foto werd die week erop geplaatst. Uh, en hij had ontmoet uh, Demus Roussos. En dat was eigenlijk bijna omgedraaid. Dat het, ja, eer, ja. dat het een eer was voor Demers in plaats van andersom. <laughs> maar het was een beetje de bedoeling, ik, ik, ik schuif Henny Huisman naar voren, ja. dan komt hij op de foto en dan wordt hij ja. daarna een beetje bekend. Nou ja, dan, dan, dan, dan hielp hij een beetje mee van, nou dat lezen ze wel en dat vond hij, dan had hij zelf ook heel veel ja. Uh, ja, is aan. Uh, dus eigenlijk heb jij de helft van je bekendheid te danken aan Joop van Tellingen? Nou, ik zal je nog sterker vertellen. Ik denk dat er, dat er heel veel mensen, uh, dat misschien uh, niet zo erg durven komen, maar er zijn wel eens momenten dat ik op een rode lopen loop. En dat, dat Joop Vertellingen bekende was dan degene die over de lopen liepen. Hij heeft dus echt veel betekend voor beginnende artiesten. Ja, noem eens, wat, noem eens wat namen dan? Nou ja, noem ze maar op. De, de, de, de, alle namen die je in de bl bladen ziet. Uh, die waren allemaal dik bevriend met, met Joop. Uh, en, en, maar hij had toch zijn voorkeur hoor. Hij had, uh, hij had absoluut. Hield uh, hij van de. Van de, de, de, de Oudere soort, zeg maar, en Litouwers en, uh, en dat soort mensen, daar, daar ging je mee om. En op een Patricia Pai, dan... denk ik dan. Kon Breuk... Patricia Pai, Connie ja, Breukhoven. Ja, ja. ja. Ja. ja, iedereen die uh, zeg maar een beetje wat betekende in de vak, ja, die kende ook Joop. En Joop ging spelen in commercials. En hij ging. Hij had op een gegeven moment een eigen live-soap-toestand uh, op de, de, de televisie. Hij heeft ook een, ja, de introductie gedaan van zijn zoon Dennis. Hè, dus dat is dat uh. al voor hem overging nemen. Genoot hij daar zelf van, dat hij op een gegeven moment zelf een bekende Nederlander was? Oh, jazeker, jazeker. ja, zeker. Hij, hij vond het geweldig. En weet je, het leukste verhaal is: hij heeft uh, op Bonaire heeft hij elke zaterdag. Uh, ...op de radio met de laatste nieuwtjes uh, uh, vanuit Nederland en ook al voor Bonaire. En uh, dan, dan, dan, dan verzond hij alles bij elkaar, want hij was nog nooit op Bonaire geweest. En elke zaterdag had hij... De ik was dan weer in uh, het water ingereden met de scooter en dan was ik weer... Uh... Maar op een andere manier ja, kon je dat ook wel van hem hebben. Uh, ik zei, wat wil je nou toch man, ik ben, uh, ik ben ook niet in het water geweest. Nee, het was leuk, leuk, nieuws, nieuws. En zo, zo, zo. Ja, uh, Kortom. Nooit abonneer geweest. Nee. Elke week een rubriek. Het was een uh, bijzondere man. Dank je wel ja. om er even bij stil te staan. Jannie Huisman. Okay, graag gedaan. Radio 1, BNN Today. Straks een eerbetoon aan de man die onze manier van kijken naar verkiezingen voorgoed veranderde: Herman de Scherman. Wil je meetwitteren? Dat kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. Dan gaan we naar die andere grote man? Want uh, alle wielrenners hadden het afgelopen maanden weer een chockvol programma. En hadden het ontzettend druk. Maar deze man die had het het allerdrukst. En hij gaat de etappe winnen. Het is alweer zijn vierde tour etappe in zijn carrière. En nu durft hij dan eindelijk rechtop te gaan op zijn fietsen. Ja hoor, hij is trots op deze overwinning. Willecommentator Puursang, Gio Lippens in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je hoorde hem deze zomer. Ja, waar niet? De Tour, de Giro, de Vuelta, kuurne Brussel, kuurne Parijs, Roubaix, Milan, sanremo de Ronde van Vlaanderen... de Waalse Pijl, de Ronde van Zwitserland... het Nederlands kampioenschap, de Amstel Gold Race, de Olympische Spelen... En dan ook nog volgende week tijdens het WK-wielrennen in Valkenburg. Gio, ziet mevrouw Lippens jou ooit? Ja, die ziet me best nog wel eens hoor. Ja, vooral in deze tijden. Vaak even, genoeg. Even, Nou, vaak genoeg. Ik weet niet of zij het vaak genoeg vindt. Ik, ik weet ook niet of ik het vaak genoeg vind. Ik bedoel, ik zie haar liever iedere dag, maar dat lukt niet altijd. Hoeveel uur werk jij per week tijdens zo'n grote nou, dat, ronde? Ja, tijdens een grote ronde. Ja, Daar werken we volgens mij met z'n allen werken we echt heel veel uur. Uh, volgens mij is het officieel. Want dat gaat dan volgens de urennormen. Dan, dan werk je maximaal 10 uur per dag. Ook al werk je twaalf uur per dag of dertien of veertien uur per dag. Want dat worden uh, er ook wel eens 14 uur. Jawel. Dat, dat kan wel eens. En zeker als je reistijden gaat mee rekenen. Dan, ja. uh, maar goed, bedoel, klagen doen we niet hoor. Want nee. dat is hartstikke leuk. Nee, het, dat, dat kan ik me voorstellen voor jou. Als ik aan denk dat ik... Waar haal je het vandaan? Maar het blijft leuk. Het blijft leuk, uh, na al die jaren nog. Uh, omdat sport iedere dag, en, en de wielersport helemaal... Kijk, wielersport, er zitten zoveel verhalen in. Dat is iedere dag weer anders. Uh, ik vind voetbal ook een prachtige sport om naar te kijken. Maar het avontuur mist daar totaal in. Als ik naar een voetbalwedstrijd kijk... en stel je voor na afloop dat je vraagt aan de speler... wat heb je vandaag meegemaakt, ja... Dan zegt ik ik heb een voorzet gegeven en uh, ja, die werd ingekopt. Hartstikke leuk. Maar een wielrenner, iedere wielrenner die de Tour de France rijdt... al die 189 mannen hebben allemaal een mooi verhaal. Iedere dag weer. En dat, dat vind ik het mooie van wielrennen. En dat wil jij ook. En dat wil ik ook. Dat, dat, dat vind ik ja, een beetje een romantische inslag. Ik hoorde net op de wandelgangen dat jij eigenlijk een gemankeerd wielrenner bent. Ja, ja, gemankeerd, ja, ja, boah. Ik, ik denk dat ik een heel matig wielrenner zou zijn geweest. Waar was dat dit talent? Jawel, ik, ik heb ooit bij de junioren heb ik een tijdje gereden... bij een wilde bond in Limburg. Um, want die rijden koersen bij mij in de buurt. Dus dan hoefde ik ook niet zo ver weg. En ja, mijn ouders die hadden wel zoiets van... ja, we gaan je niet overal met de auto naartoe brengen. Dus als jij een koers wil rijden... dan rijd er maar op de fiets naartoe. Maar wat veel erger was, dan moest ik ook op de fiets terugkomen. En dan was je toch totaal los... Uh, ja, bij, ja, toen ik daarmee klaar was met de junioren, toen moest ik overstappen naar de amateurs. Maar dat was ook het moment waarop ik zou gaan studeren. En toen hebben ze me toch wel voor de keuze gesteld: van, ja, wat ga je nou doen? Ga je studeren oh, of ga je nee, fietsen? Door pama Lippens ben je gaan studeren. En ik ben gaan studeren, daar ben ik er hartstikke blij mee. Wat heb je gestudeerd? Ik ben gestraald in uh, als rechterstudent. <laughs> ik ben na een jaar ben ik ermee gestopt. Toen dacht ik, oh, als ik maar blijf je fietsen. Uh, en daarna ben ik in de journalistiek terechtgekomen. En niet heel onaardig terechtgekomen, oh. dat kunnen we wel zeggen, bepaald niet. Um, jij hebt voor ons een top 3 gemaakt van jouw allermooiste wieler. Momenten van dit seizoen. Dit is de nummer 3. Hij heeft aangevallen. En eindelijk, eindelijk, eindelijk na al die weken loont de aanval voor Alberto Contador. Kijk eens, wat een ontlading. Ik wil ook España Welta Spanja staat in een carrière impressionante. Ik wil dat de Welta Spanja volvien otra vez aan het nivel dat ten yeah aan tano, en we crucifraal. Het moment dat Contador de winst in de vuelta veilig gesteld, waarom dit moment? Omdat Contador een, uh, een avonturier is, een echte aanvaller. Uh, wielrenner, zoals je er eigenlijk nog maar weinig ziet... zoals er er vroeger nog wel wat meer waren... maar uh, Contador die zal aanvallen op momenten dat andere mensen denken... het is verloren. En in deze Vuelta, um, je hoorde trouwens... dit was commentaar voor de internetsite van de NOS... dus het tempo ligt veel lager dan met de radio. Mm -hmm. uh, maar dit was gewoon een etappe van niks. Uh, hij had, de dag ervoor had hij in wezen de, de Vuelta verloren... omdat hij uh, Rodriguez niet kon lossen. Iedereen dacht, Rodriguez gaat die Vuelta winnen, inclusief Rodriguez. En wat gebeurt er in een etappe waarin er eigenlijk weinig op het, op het spel stond? Daar demareert Contador op de ene laatste berg. En zet de hele zaak op de kop. Op een moment dat iedereen denkt: dit kan niet. En dat vind ik het mooie. Ja, en is... ook het hele verhaal erachter. En Contador een ja, half jaar aan de kant geweest. Bij uh, ja. <laughs> ja. 0000005. Nou ja, noem het maar op. Jouw nummer 2. Tom Bode komt vroeg uit het wiel hoor. Hij komt heel vroeg uit het wiel en gaat Pozzato dan nog mee? Gaat Pozzato nog mee of is het gewoon Tom Bode die gaat winnen? Pozzato, Bode, Pozzato, Bode. Het is dan. Tom Bonen, en luisteren eens naar dat publiek. Luisteren eens naar die Orkaan van uh, Glawaai. En wat maken ze een mooie Ronde van Vlaanderen mee? Afgemaakt door Tom Bonen. Ja, de overwinning ja. in de Ronde van Vlaanderen. Want... En duidelijk radio, hè. Dus, uh, ja, Want uh, Tom Bonen is natuurlijk een klein beetje uit beeld verdwenen uh, de afgelopen tijd. Tot aan dit jaar weer. Een hoop uh, ellende kwam niet meer lekker uh, in vorm. En, en ja, dit jaar stond hij er ineens. En won die eigenlijk alles. Waar hij maar kon winnen. En, en ja, die Ronde van Vlaanderen... het mooie daarvan vond ik ook... we kregen een nieuwe Ronde van Vlaanderen... met een nieuwe finish in uh, Oudenaarde. En iedereen riep... oh, dit, dit kan nooit goed gaan. Dit is niet Veel goed voor de Ronde op. van Vlaanderen. Ja. En als Tom daar niet had gewonnen... dan had ik het nog wel eens willen zien. Want hij was met twee Italianen voorop. Dan was de kritiek met name in Vlaanderen... op de Ronde van Vlaanderen heel groot geweest. Ja, maar het was een Vlaming, dus goed. Hij redde de meubelen. Ja.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 Dit was gewoon het allermooiste moment. Dit, dit was zo'n mooi moment om. Kijk, ik ben ook bij Epke Zonderland geweest. Dat vond ik eerlijk gezegd het moment van de spelen. Maar dat kwam omdat het daar, wat was het? 40 seconden samengebald. Uh, daar moest alles goed gaan. Daar ging alles goed. Bij Marianne Bos uh, Vos zat er een opbouw in. Maar ja, ze doet het wel. hè. Want ze was vijf keer tweede geworden op een wereldkampioenschap. En dat neem je mee in zo'n finale. En uh, iedereen wist ook van ja, ze gaat nadenken. Nu ze moet sprinten met die met Ik dacht, gaan nou, rij nou eruit. Ga nou weg. schiet nou op. Wacht niet zo lang. Ja. Weet je, je dat ook? Nou ja, en, en ik denk dat Marianne Vos dat zelf ook had. Uh, want er zijn WK's geweest dat ze is aangegaan. Er zijn WK's geweest dat ze gewacht heeft. En iedere keer weer werd ze weer geklopt. Oh. Meestal door zo'n uh, Italiaanse. Maar in dit geval uh, deed ze het gewoon perfect. En, en ja, die ontlading, dat moment dat ze daar over die streep kwam... die schreeuw ook. Ik kon gewoon door mijn commentaar heen... kon ik de schreeuw van Marianne Vos horen toen ze voorbij kwam. Hè, met die gebalde vuisten. Nou, dat vond ik prachtig. Ja, het was, was een fantastisch moment. Um, de, bij de vrouwen speelt het niet zo. Maar er is natuurlijk toch nog even één vraag over... heel veel gedoe geweest over Lens Lance Armstrong. Alleen maar de dopingverhalen. Dit is jouw sport. Maar ja. dit zijn ook al die verhalen elke keer weer. Hoe, hoe kan je dan toch zo enthousiast blijven? Um, omdat het bij die sport hoort. Uh, dat klinkt misschien heel raar. Ja, maar raar, dat is toch maar, juist heel verdrietig. Maar dat is ook heel verdrietig. Maar zo oud als die sport is, zo oud überhaupt als het topsport is... Uh, zijn er ook mensen die naar verboden middelen grijpen. En zijn er ook... Uh, jij vindt standaard. het bijna mooi? Nee, dat vind ik niet mooi. Uh, maar, maar het is eigenlijk een klein beetje... alsof je aan een politiek commentator zou vragen van... ja, maar kijk eens even wat er allemaal gebeurd is... van alle afspraken die er gemaakt zijn. En kijk eens wat er van een regeerakkoord uiteindelijk uh, terecht is gekomen. Ja, maar dan uh, zeg je, het, het, het hoort leuk. er dus bij. En dan zeggen ook politiek commentatoren zeggen ook... ja, het hoort erbij. Wij doen ah. verslag van die zaken. En we doen ook verslag van de mooie dingen. En, en bij mij prevaleert dan toch altijd nog wel en je het, het enthousiasme. Wordt er niet, het enthousiasme wordt er niet minder om. Nee, het wordt er niet minder om. Ik weet dat het er is. En ik probeer daar wel heel realistisch in te zijn. Dus op een moment dat er iemand ook daadwerkelijk wordt betrapt... en dat er een affaire is... dan vind ik ook dat wij ervoor moeten zijn om het te duiden. Om te gaan vertellen van ja, maar hoe is het gekomen? Wat is er misgegaan? En wat gaat er nou gebeuren met die persoon? En ja, het hoort er wel bij. Het is, het is journalistiek. En, en je doet dus verslag van datgene wat je ziet. Gio blijft enthousiast. Zometeen het WK in Limburg. Dat begint over een week. Nee, het begint uh, sterker nog. Het begint, begint komende nu. zondag. Ja, vroege tijd. Volgende week zijn wij erbij. Dan maken we natuurlijk samen een uitzending. Zo is dat. Dat bedoelde ik eventjes. Dat is veel belangrijker je nog aan die ploegit. Jazeker. Ja, ja, ik hou heel erg van honkbal. Zo Zometeen in die houtkamp. PNN today. Willemijn ja, over. maar eerst, Gio, en ik weet dat jij ook uh, met uh, veel plezier hebt gekeken... het ging natuurlijk gisteren over de monsterzegers van de PvdA, over de VVD... het drama bij de PVV en bij GroenLinks... maar minstens zoveel besproken was toch wel op de socia sociale media. Nederlands nieuwe held, een man die, uh, ja, die met één enkele vingerbeweging... het hele land aan de buis gekluisterd hield. Een man die met ja. zijn stem een haardvuur aan kan steken, Haimond Herman. Ik heb het natuurlijk over Herman van der Zands... die vandaag, <laughs> vanaf vandaag door het leven gaat als Herman de Scherman... Ja, Herman, die met een held, jongen. Ja, fijn hoor. Ik, ja. ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee. Zal ik, ik eens wat weet. zeggen? Ja. Met, Herman, Herman, mijn 21-jarige dochter zat gisteren met mij te kijken naar het verkiezingsprogramma van jullie. En die zegt op een gegeven moment: Herman is een baas. Nou, dan weet jij hoe dat bedoeld is. Dat is mooi. Ja, nou ja, ja. Ja, weet je jongens, het is al de vierde keer dat ik, ik ben een beetje overhoppeld ook door, door, door ja. alle reacties. Had jij, had jij, want er werd helemaal iedereen twitterde zich gek, hè? de hashtag, hashtag Herman de Scherman was trending, ja. weet ik hoe lang. En dan, dan, dan hoorde je, ik las dingen als uh, dat je dan in 2045 aan je kleinkinderen kan vertellen dat je de eerste verkiezingen <lacht> van Herman de Scherman nog hebt meegemaakt. Ja. Las, las ja. jij die tweets tijdens de uitzending ook? Nou, ik heb er wat gelezen, want ik heb er door mensen op geattendeerd. Maar ik, ik heb me wel verbaasd over hoe een enorme uh, vlucht dat op een gegeven moment nam. En, en uh, iedereen had het erover. Maar ik weet, kwam het nou bij Felix Meurders vandaan, die bijna? Herman de scherman. Nou, die, ja? die, die heeft dat gisterochtend gezegd in zijn uitzending, heb ik gehoord. Ja, ja, en toen ja. is het volgens mij door NRC opgepakt als hashtag en toen hebben wij het, zonder dat ik het overigens wist, ook nog als hashtag van als je over het programma wil praten doe dan deze hashtag. Ja. ja. Nou toen dus is het volledig uit de klauwen gelopen <laughs> en, uh, en toen was het uh, ja. uh, Worldwide Training Topic op een gegeven moment. Uh, uh, het was een ja. onvergetelijke avond Herman, luister even mee, dit hebben wij nou. voor jou gemaakt. Er is een uitslag, Herman. Ja, er is uitslag, ja. ja uh, peiling is mooi, uh, polls, exit polls, zo uh, prima. Maar wij hebben natuurlijk harde cijfers nodig. En die krijgen we met dank aan burgemeester Jon Stellinga. En uh, die is de burgemeester van het Knippertar.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 dat is Henkie, hè. Uh, 1,3% voor 50Plus. Hé, hey, kijk eens aan. Daar hebben we de uh, Piratenpartij. 50Plus, daar is Henki weer. Daar is Henkie weer. Daar is Henki weer. Deze partijen. Uh, ja, nou ja. He? En dan houd ik mijn scherm en dan ik mijn scherm ermee op. Rob, je moet helpen. Als ja. het nou het over Limburg gaat. Ga je het nog een keer proberen? Nee. Nee, dat doe het niet. Nee? Nee. Okay. Straks? Goed, gaan we zo verder.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 Een lief manje hoor. <laughs> ja, dank je voor de fantastische avond. Wanneer zijn de volgende verkiezingen? Wanneer kunnen we je weer zien? God, dat weet ik niet hoor. Uh, uh, ik hoop dat het nog even heel lang duurt, want uh, na zo'n avond heb je ook wel een overdosis gehad. En uh, het, is, uh, het is, ook iets wel aardig voor mij hoor. Ja, heb je ze wel uitgeprint al die tweets? Ja, natuurlijk. <laughs> Ik kan mijn eigen huis niet meer in. Het zit er nog op nee, joh. het papier hier. Het is ook meteen weer weg. Dat is ook wel ja. het mooie aan het internet. Het, het, het is het echt is... een hype. En we lachen en dan is het weer uh, gewoon ja. door. Uh, nogmaals dank ook namens de dochter van Gio Lippens. Er zijn al ja. fanclubs opgericht. ga nog snel even naar Annie Houtkamp. Want uh, uh, hebben we al gewonnen. 9-1 stonden we net voor in bij het honkbal 10-1 nu. 10 uh, puntje erbij. En de andere wedstrijd ook heel belangrijk. Italië tegen Duitsland staat nog altijd 0-0. Maar Nederland doet het dus uitstekend in deze wedstrijd in Rotterdam. Want na 3,5 inning staat het 10-1 voor Nederland tegen Zweden. Dankjewel, Geer Lippens. Dankjewel, Herman Scherman. Ja. Beste liberale vrienden, van harte.